6 uur. Het NOS journaal. Anno Duivenne de Wit. Staatssecretaris drecht in Holland met sluiting vier HBO opleidingen. Pensioenfondsen slechte beleggers vindt Nederlandse Bank. En 14 doden bij aanslag Marrakesh.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 De trein raakte daarbij zwaar beschadigd en het treinverkeer tussen Leeuwarden en Akrum is voorlopig gestremd. De vertraging kan oplopen tot een uur en dat duurt volgens ProRail nog tot half tien vanavond. Clarence Seedorf heeft een lintje gekregen. De voetballer is benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw vanwege zijn grote verdiensten in de sport. Seedorf is de enige Nederlander die vier keer de Champions League heeft gewonnen. Verder doet hij veel aan armoedebestrijding in ontwikkelingslanden.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 ANWB verkeersinformatie. 200 kilometer files nu. In de Randstad uh, staat de langste file nog op de A1 Amsterdam Amersfoort. Tussen het knooppunt Watergaasmeer en Muiderslot 7 kilometer. En bij Arnhem trekt nu een bui over. En dat uh, merkt het verkeer op de A12 vanuit Utrecht richting de Duitse grens. Want daar loopt het vast. Eerst tussen knooppunt Grijzoord en Westervoort over 5 kilometer. Een stukje verderop staat er bij Zevenaar 7 kilometer.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 Wij zijn 87. Op 28 april 1924 startte Geert Bouwmeester zijn bedrijf de Goudse Verzekeringen. Vandaag, 28 april 2011, zijn wij dus 87. Na al die jaren is de Goudse nog steeds een familiebedrijf. Nog steeds ondernemer, nog steeds zelfstandig. En dat merk je aan alles. Dus ben je ondernemer en doe je graag zaken met andere ondernemers? Kijk dan op goudse.nl. Want wat je ondernemersleeftijd ook is, de Goudse helpt ondernemers verder... Het NOS Radio 1-Journal. Lucella Carrasso. Goedenavond, staatssecretaris Zelstra van Onderwijs dreigt dus met het sluiten van vier opleidingen bij hogeschool in Holland. Want uit een rapport van de Nederlandse Vereniging voor Accreditatieonderzoek, de NVAO, blijkt dat het niveau van het onderwijs daar ver onder de maat is. Ze bekeken dat in opdracht van de onderwijsinspectie. Als de scholen geen drastische verbeteringen aanbrengen, moeten ze dicht, zegt de staatssecretaris. In Holland voorzitter Doekle Terpstra reageert. Ik maak me daar geen zorgen over. Het is gerapporteerd door de inspectie. De staatssecretaris volgt dat advies op. Uh, en vervolgens uh, zal hij op enig moment nu het advies vragen aan de NVAO. En ik uh, zie dat met veel vertrouwen tegemoet. Ik kan me toch niet helemaal voorstellen dat u zich helemaal geen zorgen maakt... Nou, waar ik me nu, nu zorgen over maak, is dat het weer een eigenstandige dynamiek in de media krijgt. Alsof de staatssecretaris nu heeft aangekondigd dat er accreditatie wordt ingetrokken. En daar is geen sprake van. Uh, dat heeft de staatssecretaris één niet gezegd. Twee, er kan nog geen sprake van zijn, want de wet die heeft die mogelijkheid niet. Goed, de procedure, de, die wordt wel gestart. Dat heeft de staatssecretaris al wel gezegd. Uh, wat houdt dat nou in voor de studenten die nu op deze opleiding zitten? Niks. Ik heb nu net ook nog even toevallig met de NVO gesproken. Om ook daar het beeld even op helder te krijgen. En de NVO die geeft aan dat er ook voor wat betreft de inschrijving... helemaal niks aan de hand is. De studenten kunnen zich inschrijven. Er is op dit moment niet sprake van een intrekken van accreditatie. En de NVO die zal ook een oordeel uh, gaan vellen over het verbeterplan... zoals uh, in Holland zich uh, dat heeft uh, voorgenomen... En dan is het boeiend om te kijken wat de inspectie erover zegt. Die zegt in het inspectierapport dat zij uh, een stevig vertrouwen heeft in het uh, plan van aanpak van college van bestuur. Dus ook in dat opzicht heb ik er alle vertrouwen in dat de NVO uiteindelijk niet dat uh, de staatssecretaris zegt zeggen van uh, wij adviseren je om die accreditatie in te trekken. Dus ik denk dat het nu sprake is van een hooploze alarm op dit onderwerp. Maar u staat als, deze opleiding staan nu wel als een soort van ondercuratelen. Zou je dat dan kunnen zeggen? Ja, die, dat, dat mag je letterlijk. Zo Dit zijn opleidingen die onder curatelen staan van het college van bestuur van in Holland. Wij willen van dag tot dag een rapportage hebben over de resultaten van het verbeterplan. Er gaat geen student de poort uit zonder een gekwalificeerd diploma. En wij willen precies weten op welke wijze de leiding van deze opleiding uiteindelijk het verbeterplan realiseert. En hoe gaat u, want u zegt ik wil zoveel mogelijk met studenten ook, ook praten. Want dat is denk ik het, het belangrijkste, hè? dat er een beetje duidelijkheid komt voor alle studenten. Want er gaan nu zoveel verhalen eronder. Ja, dat is nu het effect van het inspectierapport. Uh, het, het, het roept veel meer vragen op en dat er antwoorden worden gegeven. Uh, en uh, dat wordt natuurlijk ook in politieke debatten er niet minder om. Want ik zie dat iedereen nu zijn eigen opvatting heeft. Dat is ook volstrekt logisch. Uh, het is ook een buitengewoon scherp rapport. Niet alleen over in Holland overigens, maar het geldt voor de hele sector. Uh, dus het is een confronterend rapport. En het is goed dat daar een politiek debat over plaatsvindt. Maar we moeten het wel blijven uh, voeren langs de, langs de feiten... Uh, en uh, in die zin vind ik het dus ook heel jammer dat er dus nu zoveel rumoer ontstaat over hele uh, gedoe, uh, omdat het hele uh, accreditatiegedoe. Omdat dat bij de, de studenten of potentiële studenten de suggestie wekt dat een opleiding uh, niet meer bekostigd wordt of gestopt wordt. En daar is geen sprake van. Denkt u dat de staatssecretaris misschien ook een statement wil maken door nu nou ja, toch zo stevig in te grijpen? Nou, hij heeft natuurlijk heel snel uh, een beleidsreactie geformuleerd. Althans de contour daarvan laten zien. Heeft hij het misschien te snel deze, deze stappen ondernomen dan? Nee, dat denk ik niet. Maar uh, ik ben ervan overtuigd dat de staatssecretaris... in zijn finale oordeel niet over uh, één nacht ijs zal gaan. Um, en dat hij dus in alle zorgvuldigheid dit proces zal gaan, uh, gaan neerzetten. En uh, ik heb er het volste vertrouwen in dat uiteindelijk... Uh, de NVAO ook niet negatief gaat adviseren over deze accreditatie, dat in positieve zin zal doen. En dan kunnen de opleidingen blijven bestaan zoals ze nu ook bestaan. En ik heb daar ook vertrouwen in, omdat er gewoon echt zo'n solide verbeterplan staat. Uh, daar is geen enkele reden om straks nog te twijfelen aan de kwaliteit van deze opleidingen. Komt er nog een open dag dit studiejaar? zeker. die komt er ook nog. Ja. Dat is ergens in juni. Ik heb de datum niet paraat, maar voor die tijd heb ik alle studenten gesproken. En heeft hij ze ook verteld over zijn solide verbeterplan, neem ik aan. Doekle Terpsa, in Holland voorzitter was dat, Martijn van der Zanden sprak met hem. Het dodental door de tornado's in Amerika is inmiddels opgelopen tot 215. De schade in de staten Alabama en Mississippi is enorm. Nico Geurs woont in de stad Birmingham. Dat ligt in een van de zwaar getroffen staten Alabama. Dag meneer Geurs. Goedemiddag. Ja, goedemiddag bij u. W waar was u toen de tornado's voorbij kwamen? Nou, er waren twee golven tornado's en bij beide was ik uh, thuis. Ik zat gewoon in mijn, uh, mijn huis te wachten... Wat er aan te komen zou zijn. Want had u van tevoren een beetje goede berichten. Uh, dat wil zeggen, uh, juiste berichten over wanneer de tornado bij u zou komen? Um, ja, dat wordt heel, heel nauwkeurig aangegeven. De lokale televisiestations, die beleggen zich volledig op het volgen van die tornado. En dat wordt dan met, met redelijke nauwkeurigheid aangegeven waar die naartoe komt. Uh, dat doen ze via. En live beelden waar je dus eigenlijk ook op die tornado op ziet. En en en windsnelheidsbeelden waar waarin ze vertellen waar die tornado aankomt. En dan is het een kwestie van op tijd in je kelder gaan zitten. Ja, min of meer wel. En dan ook met de gedachte dat als die overkomt dat die kelder ook niet zo belangrijk is. Dan, nou, dan biedt die niet voldoende bescherming. Dus eigenlijk is het een heel gek gevoel. Nou, maar, maar bij u uh, kwam hij niet over, hè? want wij bellen nu, um, uw huis staat nog overeind. Ja, ja. uiteindelijk uh, is hij net iets naar, naar het noorden gedraaid. En is er bij ons eigenlijk alleen maar wat uh, puin in de tuin terechtgekomen... van uh, wat, wat er in Tuscaloosa, ongeveer 100 kilometer ten westen, opgezogen was... En bij u in Birmingham, is, is daar ook schade aan gericht... of is het wat dat betreft aan heel Birmingham voorbijgetrokken? Het is net ten noorden van downtown Birmingham voorbijgetrokken... en ten noorden zijn er een, een aantal voorsteden die volledig uh, vlak gelegd zijn. Er zijn, zijn, staan geen huizen meer overeind? Dus daar staat, uh, in, in bepaalde buurten staat er helemaal niks meer. Nou, en bent u naar buiten gegaan om daarnaar te kijken of is dat te gevaarlijk? Uh, nou, het was eigenlijk zo, om naar buiten te gaan, uh, er viel van alles uit die wolk. Dus er vielen uh, stukjes hout uit en uh, dakbedekking. Dus we zijn gewoon binnengebleven. Ook omdat je moet weten wanneer de volgende weer aankomt. En als je buiten bent, dan kun uh, je misschien de juiste informatie van de televisie. En u woont al uh, zo'n 19 jaar hè, in Birmingham. Uh, u heeft veel meer tornado's meegemaakt. Was deze echt anders dan andere? Nou, dit was, dit was een hele verzameling aan tornado's. Dit was echt heel heel wat anders. De intensiteit van, van de tornado's was zo groot. En er waren er echt op een gegeven moment een stuk of zes of zeven die hier in de staat rondtolden met enorme grootte. Want zo'n tornado die dat is ongeveer een uh, heeft ongeveer een diameter van twee kilometer. En ja, dat, dit maken wij niet vaak mee. En, en ik begreep ook dat het nog niet is afgelopen. Dat het gevaar nog niet is geweken. Voor, voor ons wel. In als wezen als de droge lucht eraan komt. En het is een droogtefront. Dit is bij ons soms tien, tien s'avonds doorgekomen. Dan zit het er voor ons op. Maar in, in, uh, verderop de oostkust zijn ze nu uh, bezig met de tornado's. <lacht> wel iets minder intens dan wat wij hadden. Maar uh, dat, die hele, dat hele front trekt zich... De langste kust omhoog. Nou, voor u is het gevaar geweken en is het gelukkig uh, goed afgelopen. Voor een heleboel andere mensen helaas niet en verderop. Daarover zullen wij later in onze uitzendingen uiteraard ook over berichten. Nico Geurs, ik dank u wel voor uw verhaal vanuit Birmingham in Alabama. Oké. Okay. En zometeen praten wij over de hoop voor Saap. Want er is een nieuwe grote investeerder gevonden. We horen, horen straks meer daarover van correspondent Rolien Creton. En we horen nu meer over de situatie op de weg van Dennis Mooi bij de ANWB. Goedenavond. 170 kilometer files nog op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Veel vertraging nog tussen knooppunt Watergaasmeer en Muiden over 5 kilometer. En dat trekt net een bui over het oosten van het land. En daardoor loopt het weer vast op de A12 vanuit Utrecht richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Grijzoord en Westervoort 8. En tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 7, 7 kilometer file daardoor. A50 vanuit Arnhem naar Os. Daar staat tussen Renkum en knooppunt Valburg. 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. Dan gaan we naar Ramallah. Daar zijn de mensen tevreden. Ramallah, op de bezette westelijke Jordaan-oever. De meeste mensen zijn blij dat de strijdende Palestijnse partijen Fatah en Hamas eindelijk hun ruzie hebben bijgelegd. De Palestijnse president zegt dat hij nog altijd open staat voor onderhandelingen met Israël. Het machtscentrum van Fatah, Ramallah, het centrale plein... waar al sinds de revoluties in de Arabische buurlanden ook mensen op straat zitten de hele tijd. Jongeren vooral die uh, het samenvoegen van die Palestijnse partijen eisen. Het moet ophouden met de verdeeldheid. Yeah. Ja. Ze staan er al uh, bijna een maand, dus uh, ze komen nu de tent uit zodra ik die microfoon tevoorschijn haal. We waren heel erg blij, want dit is precies waar de Palestijnse bevolking op wachtte. Dus toen ik gisteren dit op televisie zag, was ik vooral heel blij. Maar waarom bent u hier nou nog? Want dit is waar u om vroegen kunt in de huis. Ja. Vandaag zijn we feest aan het vieren, vooral hier. En dat zie je ook wel om me heen, waar uh, breed gelachen wordt. En ook af en toe mensen af en toe komen aanlopen. En hij zegt uh, bedankt natuurlijk aan de Palestijnse president, bedankt aan Hamas en bedankt aan Egypte. Omdat ze dit alles mogelijk hebben kunnen maken. Maar ja, veel is nog onduidelijk over wat er geregeld wordt. Nu is er bijvoorbeeld uh, hier politie op straat van Fatah. Gaat hier dan ook Hamas-politie lopen? Palestijn. Of, nou, of je nou vanvattig bent, of van Hamas op je paspoort staat Palestijns. En dat is wat belangrijk is. En iedereen lijkt dat wel met de meeste zijn. Dus die eenheid, de symboliek daarvan, daar gaat het om. En natuurlijk heb je gelijk: er zijn dingen die uitgewerkt moeten worden. Maar dat zullen we de komende tijd zien. Die symboliek die staat. Ze zouden dan op een gegeven moment moeten samenwerken, Fatah en Hamas, hier in het centrum van de regering, de Mukatta, even verderop in Ramallah. En daar staat nu een bus geparkeerd, een Israëlische bus, en er komen Israëli's uit. Ze zijn van de Israeli Peace Initiative, ze komen praten over vrede met de Palestijnse president. En Netanyahu heeft gezegd, de Israëlische premier, jullie uh, moeten kiezen tussen vrede met Hamas of vrede met ons, met Israël. Dus dit gesprek gaat nu waarschijnlijk heel anders verlopen dan iedereen gisteren dacht. But please, Mr. Netanyahu, you have to choose between settlement activities and peace. Israël of Hamas, wij willen daar een keuze tegenover stellen, zegt de Palestijnse president. Nee, of vrede, dat is de keuze die Israël moet maken. En op het moment dat ze kiezen voor een bouwstop, wederom, dan zijn we bereid om morgen weer verder te praten. If it happens, immediately we go. If we have today or tomorrow serious negotiations, it's okay. Two days ago, Mr. Netanyahu and Mr. Lieberman were telling everyone who met with them who shall we make peace with, Gaza or Ramallah? There is no way for two states and peace without reconciliation. Die eenheid die is nodig om vrede te sluiten, want de Israëli's die zeiden tegen iedereen die het wilde horen, wij weten niet met wie we moeten praten, met Gaza of met de Westbank, met Fatah of met Hamas. Nu weten ze het weer, want wij zijn namelijk één geworden. Het is dus belangrijk ook voor die vrede. We willen meer weten over wat er nou precies afgesproken is tussen Fatah en Hamas, maar zegt de Palestijnse president, heb nou toch geduld. Can you imagine the Palestinians finalized... Je verwacht toch niet dat de Palestijnen een dag nadat ze de handtekening gezet hebben, alles al geregeld hebben. Dat gaat tijd kosten en geef ons die tijd. Everything will come later on. Dus speculaties over wie de premier wordt in de nieuwe overgangsregering. We will niet meer more. Because we don't want your question to spoil everything now. Dat moeten we allemaal nog later bezien. Ik ga er nu verder niet over uitweiden, zegt Mahmoud Abbas. Want die vragen van u, die zouden het alleen maar kunnen verpesten. Dat zei Sander van Hoorn vanuit Ramallah. Er worden steeds meer games gespeeld, meer dan twee jaar geleden. Uit het Nationaal Gaming-onderzoek blijkt dat de Nederlanders gemiddeld 4,5 uur per week gamen. En dat was 3 uur per week. Verslaggever Martijn van de Zanden. We zijn tegenwoordig heel wat uurtjes bezig met gaming. En die tijd is de afgelopen jaren dus flink toegenomen. De onderzoeker weet wel waarom. Er zijn nu wat nieuwe eigenlijk, um, plekken gekomen waar je games kan spelen. en Met name is dat op sociale netwerken zoals Hives en Facebook. Maar ook op je mobiele telefoon. Met alle smartphones zijn de games ook leuker daar geworden. En het blijkt dat die tijd niet ten koste gaat van andere gametijd. Maar dat het er bovenop komt. Omdat je het op andere momenten kan doen van de dag en misschien ook om een andere reden kan spelen. Je kunt gewoon bij wijze van spreken als je in de bus of in de trein zit op weg naar school kun je gamen. Ja en ik, mijn vrouw zit de Angry Birds op de bank elke avond. En vrouwen zijn sowieso big business. Dat weten ze ook bij de gamesite Zylon. Nou, wat we zien is dat uh, vrouwen eigenlijk steeds meer uh, online gaan gamen als vorm van ontspanning. Uh, daar waar voorheen tijdschriften werden gelezen wordt nu veel en veel meer gegamed wat wij zien, want wij richten ons natuurlijk met name op die markt voor vrouwen, is dat vrouwen wel van ander soort games houden dan van mannen. Wat vinden zij dan leuk? Nou, als je kijkt naar de motivatie om te spelen, dan is er een groot verschil tussen mannen en vrouwen. De motivatie voor mannen om te gamen is eigenlijk omdat ze de competitie aan willen gaan met de ander. Uh, en vrouwen gaan meer de competitie aan met zichzelf. Dus uh, je moet denken aan casual games. En dat zijn eigenlijk woord, uh, kaart en puzzelspellen. Uh, uh, time management spellen. Uh, dat zijn de soort games die wij ontwikkelen en die wij ook op onze portal Zylom uh, brengen. Dan nog even terug naar het gameonderzoek. Want we gamen dus gemiddeld 4,5 uur per week. Zitten we daarmee op de max? Nou, het leuke, wij hebben, wij hebben dit gedaan in tien landen tegelijk. Van Brazilië tot Engeland tot ook Amerika. Amerika loopt in dit soort dingen meestal wat voor. In Amerika zien we uh, de groei in een aantal uren besteed. Uh, nu wel weer afvlakken. Want die hebben twee jaar geleden, anderhalf jaar geleden, deze boost gehad. In het gebruik van mobiele telefoons en sociale netwerken als gameplatform. Op een gegeven moment is het wel, ik bedoel, meer tijd kun je er ook niet aan besteden, zeg maar. Nee, op een gegeven moment heeft het gewoon een mooie positie tussen alle andere, tussen alle andere media. Het gamen is dus toegenomen in Nederland. 4,5 uur per week gemiddeld. Saap kan misschien toch nog gered worden. Omdat de Russische investeerder Antonov aandeelhouder mag worden. Dat is goed nieuws, want de miljoenen van Antonov zijn hard nodig om het bedrijf van de ondergang te redden. Correspondent Rolien Creton. Rolien, gaat de vlag nu uit bij Saap met dit nieuws dat Antonov aandeelhouder mag worden? Nee, dat is nog te vroeg. Uh, en dat is omdat verschillende partijen er zich mee mogen bemoeien. Die hebben allemaal een veto-recht. Je hebt de Zweedse overheid nog, GM. Die moeten beide officieel uh, nog hun uh, goedkeuring geven. Maar het grootste struikelblok op dit moment is de Europese investeringsbank. Die stelt hele uh, strenge eisen aan Saab en houdt het uh, reddingsplan op die manier uh, tegen. Want uh, wat voor eisen stellen ze? Nou, ze zeggen uh, wij willen onze lening uh, terug en wel binnen 90 dagen. De EIB, de Europese investeringsbank, heeft namelijk heel veel geld aan uh, Saab geleend. Ruim 200 miljoen euro. Dat geld is bedoeld voor de ontwikkeling van nieuwe modellen. Dus het kan niet gebruikt worden om die toeleveranciers te betalen. Maar daarom mag de EIB invloed uitoefenen op de strategie... Van Saab. Wat Saab eigenlijk wil is uh, zo snel mogelijk de fabrieksgebouwen aan de Rus Antonov uh, verkopen, vervolgens die gebouwen huren. Daardoor zou er geld vrijkomen wat heel hard nodig is om die uh, toeleveranciers te betalen, maar de EIB houdt er dus op die manier uh, tegen. Ja, en hoeveel tijd heeft Saab nog? Is er een deadline? Ja, morgen is een hele belangrijke dag. Dan moet Spijker namelijk vanwege de regels van de beurs met de kwartaalcijfers komen. Het is niet helemaal duidelijk wanneer dat gaat gebeuren. Maar Spijker heeft wel gezegd dat er morgen wellicht ook een belangrijke mededeling wordt gedaan. En iedereen hoopt dat er dan een nieuwe investeerder is gevonden. Hmm. En is Victor Muller, de topman, daar nu hard mee bezig om die te zoeken? Ja, precies. Die is in China op dit moment hij, om ja, de boel te redden. Uh, hij onderhandelt met uh, Chinese autoproducenten en praat onder andere met Beijing Automotive. Uh, dat is een, een producent die oude modellen van Saab uh, maakt. Uh, ze hebben destijds uh, patenten gekocht toen Saab nog uh, onder GM hoorde. Uh, zij uh, zouden eigenlijk ook wel nieuwe uh, Saab-modellen willen produceren. Nou, als dat lukt, dan is het denkbaar dat een deel van de productie van het Zweedse tolhetten naar China verhuist. Oké, okay, maar goed, daar uh, wordt nu dus over gesproken. Zover is het nog niet. Uh, er zijn nog een heleboel stappen te gaan, zo te horen, voor Saab. Rolien Kreton, dankjewel voor jouw verslag vanuit Zweden. Alle auto's de straat uit en met z'n allen op straatfeest vieren. Overal in Groot-Brittannië zijn morgen traditionele straatfeesten... om het koninklijk huwelijk te vieren. In het westen van Londen is er een heel speciaal straatfeest... in Clarence Street, dat is in een Indiase buurt. En daar blijken de grootouders van Kate te hebben gewoond. Matthijs van de Wiel ging naar de tot voor kort volledig onbekende straat. Duizenden kleine plastic Union Jacks wapperen in de wind... De slingers met vlaggetjes hangen overdwars over de straat om de vijf meter. Aan beide kanten vastgemaakt aan de dakgoot. Het zijn allemaal huisjes die aan elkaar vastzitten. Ze zien er allemaal bijna hetzelfde uit, maar toch net niet. En ze hebben eigenlijk allemaal wel een opknapbeurt nodig. Je kunt je amper voorstellen als je hier rondloopt... dat de grootouders van de toekomstige koningin hier hebben gewoond. Maar dat hebben ze wel, op nummer 57. Ja, grandparents and the mother of Kate. Hoodouders en haar moeder. Wanneer was dat? Lang geleden, denk ik. Hè? That was in the 50s, 60s. Boven onder de dakrand, daar hangt aan de dakkoot een vlag. Met in het midden van de Union Jack een hart met William en Kate. Daar hangen ook nog wat extra vlaggetjes op de gevel. Grandfather was a factory worker. Wat een stap heeft ze dan gezet, hè? Van hier naar de Paleizen. It is a amazing story. Like uh, it is a fairy tale, maar het is niet alleen wat ze heeft maar de koninklijke familie verandert ook. Ze accepteren de niet-koninklijke in de familie. Hij vindt het heel belangrijk, het omgekeerde dat... De koninklijke familie haar accepteert. Dat is ook een hele grote standaard. Ja. Het was toen een arbeiderswijk. Het is nu een wijk waar bijna alleen maar Britten van Indiaanse afkomsten wonen. We are really excited. We gaan celebrate. It's once in a lifetime. That's all we gaan say. Overal in Engeland worden er straatfeesten georganiseerd, een oude Britse traditie. En hier is het straatfeest georganiseerd door het lokale lagerhuislid, MP Virendra Sharma. We wanted to be part of the whole society. The Indians and the other people from the immigrant background wanted to give this message that we are the part and parcel. Of the Wat hen betreft, de politicus, is het een, een boodschap dat die Indiaanse gemeenschap echt een onderdeel wil zijn van, van de Britse gemeenschap. Hoe ziet het eruit hier morgenochtend? Uh, the whole will be, uh, from both ja, De straat zal helemaal worden afgezet. Yeah. There will be muziek. lot of music. Somebody is bringing the food. Others sweets. No cost. It will be given Restaurants uit de omgeving die leveren het voedsel voor niks. Dit is een heel oude, British manier van leven. Small communities, small neighborhoods. coming together and having a fun. Is het beter dan nederland Woon je Nederland? Ja, woon in Nederland. heb je in Nederland gewoond? Ja. En nu woont u tegenover een heel belangrijk huis. Ja. Te morgen, morgen. Groot feest. Ja. Doet iedereen mee? Yes. Iedereen heel hè? Wanneer heeft u ontdekt dat de grootouders daar gewoond hebben? Wist u dat al? Nou, ik heb gehoord uh, 15 april. Hè? Toen pas? Ja. Yeah. Niemand wist dat? Nou. En nu komt iedereen hier kijken? Ja, <laughs> <Tot> morgen hè? Ja. <laughs> yeah. Clarence Street is nu opeens heel beroemd. Zo weten wij dat de grootouders van Keet daar hebben gewoond. Dit was het Radio 1-journaal. Voor de zekerheid voor de liefhebbers wijs ik nog maar even op het feit... dat wij morgen om half twaalf beginnen met een extra uitzending op Radio 1 vanwege het huwelijk. Die duurt tot twee uur in de middag. En ook in de ochtend en de avond zullen we u van alles op de hoogte stellen. Ja, dat was het dus. Na half zeven, WNL, avondspits. Petra Grijzen, goedenavond. Goedenavond, Lucella. En ook wij gaan nog even doorpraten over het huwelijk. De economie achter het droomhuwelijk van William en Kate. Sauna's in de verdrukking, iets heel anders. En we praten door over de opvolger van Noud Welling, president van de Nederlandse Bank. Tot zo.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 Vanavond, vierboot naar Holland om vijf voor half tien bij de VARA op Nederland 2. Radio 1. Het NOS-journaal. Hogeschool in Holland moet vier opleidingen heel snel heel drastisch verbeteren. Anders moeten ze dicht. Met dat dreigement heeft staatssecretaris Zelstra gereageerd op een rapport van de onderwijsinspectie. Daarin staat dat nog eens elf andere hbo-opleidingen onder de maat zijn. Bij een explosie op het centrale plein van Marrakesh, Marokko... zijn zeker veertien doden gevallen. Zeker twintig mensen raakten gewond. De Marokkaanse regering zegt dat het een aanslag was. Het plein is erg populair onder toeristen. Elf van de doden zouden dan ook buitenlanders zijn. De tientallen tornado's die over het zuiden van de Verenigde Staten razen... zijn de dodelijkste in bijna veertig jaar... Volgens de laatste berichten zijn er zeker 230 doden gevallen... maar verwacht wordt dat het dodental verder stijgt. Zwaarst getroffen is Alabama. Een miljoen mensen zitten daar zonder stroom. En de Brabantse politie heeft in Veghel een vrouw opgepakt... die vergiftigde bonbons zou hebben verspreid. In haar huis werd hetzelfde soort rattengif gevonden als in de bonbons zat. Begin deze maand kreeg een arts van het ziekenhuis in Veghel... de bonbons thuisbezorgd. Later werden vergelijkbare bonbons afgeleverd in Veghel en het Limburgse Horn. En tot zover de hoofdpunten. Het weer met de Hoewer. Op dit moment trekken er stevige onweersbuien over het zuiden van Gelderland... maar ook Utrecht en ook in Zeeland en Brabant. Daar bliksemt het af en toe behoorlijk. Maar ook vanavond zijn er plaatselijk nog pittige buien... voornamelijk in het zuiden en oosten van het land... met daarbij ook onweer en af en toe mogelijk hagel. Vannacht klaart het dan wel op veel plaatsen op. Het koelt af naar zo'n 8 tot 10 graden en er staat een matige noordoostenwind. Morgen begint de ochtend in het zuiden met een kleine kans op wat mist... maar al gauw lost dat ook op. De dag is verder wisselend bewolkt, dus ook wat zon te zien. In het zuiden zijn er dan nog steeds wel kansen op wat onweersbuien. Het wordt zo'n 17 graden in het noordwesten en 22 in het zuidoosten... en er staat een matige oostenwind. En de dagen daarna, Koninginnedag, vrijwel droog en geregeld zon... met zo'n 19 tot 23 graden. Daarna gaat de temperatuur iets omlaag, het wordt wat minder zacht... maar er is meer zon en er staat nog steeds een matige oostenwind. AMBB Verkeersinformatie. 35 files, 125 kilometer bij elkaar opgeteld. De files worden dus al korter. Op de A12 Den Haag-Utrecht staat tussen Zevenhuizen en Reewijk 5 kilometer. En er trekken inderdaad nu buien over bij Arnhem. Op de A12, daar richting de Duitse grens, loopt het daardoor vast... tussen Velpenbroek en Zevenaar 5 kilometer. A20, hoek van Holland-Gouda, 3 kilometer van knooppunt Gouwen... En de A29 richting Rotterdam tussen het knooppunt Hellegatsplein en Oud-Beijeland... 5 kilometer door werkzaamheden. De N59 richting Zierikzee tussen datzelfde knooppunt Hellegatsplein en Oude Tongen... 4 kilometer. En ten zuiden van Eindhoven is er een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de N284. Dat is de provinciale weg tussen Arendonk en Eersel. Bij Hapert is de weg daarom in beide richtingen dicht. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Petra Grijssel. De economie achter het huwelijk. En sauna's krijgen het benauwd. Goedenavond, tot 7 uur zijn we bij u live vanaf de redactie van WNL. Nachtdiensten breken zorgpersoneel op. Dat blijkt uit nog uit te komen. Onderzoek van NU91. De vakbond voor verplegend personeel heeft dat onderzoek gedaan... waaruit blijkt dat 70% van het verplegend personeel... zich niet fit voelt door nachtdiensten. Monien Kempf is voorzitter van NU91, is hier bij ons op de redactie. Goedenavond en welkom. Ja, Niet fit na een nachtdienst, dan denk ik, ja, dat is logisch. Nou, Je zou denken dat het logisch is, maar het hoeft eigenlijk helemaal niet... Behalve die 70% procent, uh, die zegt van, goh, uh, we voelen ons niet fit. Zegt ook 35%, procent, wij voelen ons ontzettend geradbraakt En niet alleen maar tijdens de nachtdienst, maar ook als we uit de nachtdienst zijn. En dat is natuurlijk uh, ja, niet zo plezierig als je heel moe wordt van je werk. Ja, Berno van Doorn, uh, u bent broeder, ook hier aan tafel. U weet er alles van. Wat maakt de nachtdienst zo zwaar? Ja, je zit een totaal ander uh, ritme. Je lijf moet een hele omschakeling maken. Zowel uh, lichamelijk als geestelijk. En dat maakt het gewoon heel erg zwaar. En ik merkte zelf in de nachtdiensten die ik zelf draaide... dat ik uh, op een gegeven ogenblik rond de uur of drie, vier in de nacht... dan kreeg je een dip... En tegelijk merkte ik ook dat mijn concentratie aan het afnemen was. En, en dat vond ik altijd het zware aan nachtdiensten. Ja, want dan, dan uh, tot drie uur gaat het nog wel? Ja, Hoe dan laat ben je laat nog redelijk fit. Ik begon meestal om elf uur. En uh, jouw halverwege de nacht, dan, uh, dan krijg je de bekende dip. Dat zullen mensen die met mij nachtdiensten draaiden ook erkennen. En dan merk je ook dat het uh, steeds moeizamer werd. En aan het eind van de rit moest je echt door die nachtdienst murlen als, als het ware. En ja. veel koffie drinken? Inderdaad, veel water en, uh, en af en toe een flinke slok koffie. Ja. En kan je dan niet even een dutje doen? Uh, dat is heel moeilijk. Uh, zeker in de sector waarin ik werkzaam ben. Uh, je bent, ik ben uh, verpleger in een verzorgingshuis. Um, je hebt te maken met uh, een x-aantal cliënten, maar je bent tegelijkertijd ben je de enige professional, de enige gekwalificeerde verpleger in, voor het hele huis. U staat daar als eentje voor het hele huis? Van uh, qua mens? verantwoordelijkheid wel. Ik heb meestal wel een hulp naast me een helpende of een verzorgingsassistente, maar ik ben de enige gekwalificeerde. Dus ik moet heel alert blijven. Want hoeveel mensen liggen er dan? Uh, ja, dat varieert. In mijn setting op dit moment zijn er dat ongeveer 120. 120, ja. dat is ongelooflijk veel. En mevrouw Kemp uh, van nu 91 de vakbond, is dit herkenbaar voor de, uh, voor de hele beroepsgroep die in de nachtdienst gaat? Ja, helaas is uh, uh, wat uh, mijn collega Bernhoff vertelt heel herkenbaar uit het onderzoek blijkt ook dat mensen tussen drie en vijf uur die dip voelen. Dus dat is heel erg lang. En het is heel erg herkenbaar dat er zo'n arbeidsmarktprobleem is... en zo'n knelpunt uh, in de kwantiteit van die zorg... dat je ook helemaal niet dat powernap je kunt doen. Ook niet snacht. Nee. En ik kan me voorstellen dat het voor u zelf dus heel erg zwaar is... maar voor de patiënten heeft het ook gevolgen. Wat voor gevolgen heeft het? Dat ze in, op bepaalde momenten niet adequaat geholpen kunnen worden. Plus je moet je voorstellen... Eh, je bent als enige eh, gekwalificeerde... ben je verantwoordelijk voor, nou, noem maar even 120 cliënten. Dat vraagt van mijzelf heel veel improvisatievermogen... maar ook heel goed de afweging van... Moet ik hier een arts voor bellen? Of welke interventie moet ik op dat moment doen? Dus ja, het vraagt voor beide partijen, vraagt het heel veel aanpassingen. En scherpte? En uh, was dit een jaar geleden ook zo? Is zijn die nachtdiensten alleen maar zwaarder geworden, mevrouw Gert? Nou, mijn hoofdzuster uh, zei vroeger altijd: nacht is om te waken, niet om te werken. Maar helaas ja, is de situatie nu zo dat je gewoon moet werken. Dus dat je. Alert moet zijn dat je uh, de, de intensiteit van het werken is uh, zwaarder geworden en je moet uh, je meer concentreren. En dus wat zou er moeten gebeuren om dat te veranderen? Nou, sowieso denk ik dat er gekwalificeerd personeel in de nachtdienst uh, moet. Dat je niet meer als personeel. enige uh, in de nachtdienst moet zijn. Maar je kunt bijvoorbeeld ook aan werkgevers vragen om het mogelijk te maken om even die power -nip te doen. Meneer Van Doorn, denkt u dat dat gaat lukken? Want dat is natuurlijk een prachtig uh, idee. Ja. Maar als ik nu ja. hoor met die 120 mensen. Ja. dan ja. denk ik dat gaat niet gebeuren. Nee, ja, het is een groot probleem om uh, aan het worden. Um... Is op dit moment besteden we gewoon heel weinig uh, of minder geld aan de gezondheidszorg. Je ziet dat de huizen uh, heel, heel veel moeite hebben om overeind te blijven. En er wordt heel erg op de kosten gelekt, gelet. En dus ook op de kwantiteit en kwaliteit van de zorg. Wordt nog meer bezuinigd? Hoe moet dat dan opgelost worden? Ja, ik zou bijna zeggen, de kosten gaan, moeten voor de baten uitgaan. Hè? Mensen die uh, overbelast uh, worden, veel en lang in de nachtdienst... Uh, zitten, die uh, worden ziek. Dus ik zou, ik zou denken, investeer. Zorg dat mensen kunnen pauzeren. Zorg dat mensen van de afdeling uh, af kunnen gaan. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt ook dat als je veel licht en lucht en even uh, kunt relaxen meemaakte in een nachtdienst, dat je het langer volhoudt. Maar zorg ook dat mensen niet meer uh, te lang achter elkaar in de nachtdienst zitten. Twee Want... nachten is eigenlijk het maximum. En de praktijk is nu voor u? Uh, heel divers. Drie, vier, vijf, zeven nachten. Zeven nachten. Ja, ja. Nou, dat is erg lastig. Uh, wat gaat u doen met uw pleidooi, mevrouw Ken? Nou, wij gaan in elk geval uh, deze onderzoeksresultaten bundelen. Wij gaan ze aanbieden aan uh, instellingen. Wij willen dat ook s'nachts doen. En uh, vooral dat... Maar dan dat... is er niemand. Nou... Dan hopen wij dat bestuurders er zijn om te zien hoe het eraan toe gaat s'nachts. En uh, in elk geval pleiten voor meer rustmomenten van een afdeling af kunnen. Relaxen tijdens de nachtdienst. En je kunt er zelf ook een heleboel dingen aan doen. Dank u wel, mevrouw Kempf van Nu 91 en Bernal van Doorn. Tijd voor functioneringsgesprekken. Misschien heeft u de uitnodiging van de baas al binnen. Hoe bereid je hiervoor dat straks eerst financieel nieuws. AIX, kleine min 0,1 procent gesloten op 360 punten. Ben Steinenbach, ABN AMRO. Goedenavond, Ben. Goedenavond, Petra. Veel bedrijven kwamen met goede cijfers vandaag en er komen meer banen bij in het midden- en kleinbedrijf. Allemaal goed nieuws. Kun je dan ook echt concluderen dat het nu beter gaat met onze economie? Ja, in navolging van de internationale economie gaat het uh, uh, met de Nederlandse economie uh, bijzonder goed op het ogenblik. Uh, uh, dat uh, uh, staat uh, misschien een beetje in tegenstelling met allerlei problemen die er zijn. Maar de economie als zodanig uh, doet het goed. En uh, bedrijven als uh, Westranen vandaag en Royal Dutch Shell, uh, ASMI, hebben dan ook goede cijfers laten zien. Ja, uh, dus daar gaat het goed toch, Ajax? Net een beetje in de min gesloten. Hoe komt dat? Ja, ik denk dat dat toch een, uh, een windvlaagje uit uh, de Verenigde Staten is. Uh, daar uh, vielen de... Wekelijkse werkloosheidsuitkeringen wat tegen. En de groei van het bruto binnenlands product in het eerste kwartaal viel wat tegen. Ik wil nog even terug met jou naar Nederland. Want in Politiek Den Haag is, is men volop bezig met de opvolging van Noud Welling, president van de Nederlandse Bank. Volgens het Financiële Dagblad zit de opvolging muurvast. Het kabinet wil vooralsnog niet zoals gebruikelijk de voorkeurskandidaat van DNB zelf overnemen. Wat vind jij, iemand van buiten of niet? Nou, ik kijk, er zijn twee vacatures. Uh, de eerste is uh, de president en dat zou de opvolger van Noud Welling zijn. En de tweede is een zware directiepost voor het toezicht. En dat zou de opvolger zijn van Henk Brouwer, uh, van wie de termijn ook afloopt. Nou, voor die eerste post... Uh, Geldt dat die Nederland, de Nederlandse bank, moet vertegenwoordigen bij het monetaire overleg bij de Europese Centrale Bank in Frankfurt. En dat moet iemand zijn die heel veel kennis van het rentebeleid en andere monetaire zaken heeft. Nou, Lex Hoogduin, de, de, de kandidaat van de Nederlandse bank, die heeft uh, die ervaring en die kennis. Hij is uh, hoofd van het dienst monetair beleid uh, geweest van, uh, van de Europese Centrale Bank. en de rechterhand van, uh, van Wim Duisenberg. Heeft als hoofdeconoom bij Robeco gewerkt. Veel ervaring in de private sector. Uh, dus die zou uitstekend gekwalificeerd zijn. Wat, wat daarbij van belang nog is, is dat iemand die over het rentebeleid gaat... dat die onafhankelijk is. Uh, centrale banken horen on onafhankelijk te zijn... omdat er anders te veel politieke druk kan komen om de rente te verlagen. Dus een onafhankelijke bestuurder, die moet er komen. Niet aan de partij ja, gebonden. En, en voor die andere uh, functie, uh, na debakel bij DSB... denk ik dat er inderdaad wel een cultuuromslag uh, nodig zou zijn... En, en die mening deed ik ook wel. Maar er zijn ook twee uitstekende kandidaten voor. Kees van Dijkhuis en Jeroen Kremers. En dat zijn nou net mensen die hebben een wat meer uh, politieke antenne nodig waarschijnlijk. Uh, maar voor de eerste post is onafhankelijkheid uh, essentieel. Dankjewel, Ben Steinebach van ABN Amro. En zometeen niet voor de klanten in het zweten in de sauna, maar voor de eigenaren zelf. Dat straks eerst het werk. Het is namelijk bijna tijd voor de tussentijdse functioneringsgesprekken. Hoe sta je ervoor en vooral wat kun je eruit? De website businessinsider.com helpt met tips om een hoger salaris te eisen bij je baas. Allereerst, zorg voor een goede timing van het gesprek. Als je net een taak hebt verricht dat heel goed heeft uitgepakt... dan kan je je baas makkelijker confronteren met je goede werk. 2. check je salaris met anderen. Er zijn websites voor, Dan kan je kijken of je te weinig verdient. En als dat dan zo is, dan kan je dat gebruiken in het gesprek. 3. Vraag altijd om bedenktijd. Stel je voor, er wordt een nieuwe taak aangeboden. Een leuke kans. Maar beantwoord pas na een dag of twee. Het kan namelijk nooit kwaad om goed na te denken, dat natuurlijk. Maar het staat ook nog eens interessanter. 4. Deze is ook een mooie. Zorg ervoor dat een andere organisatie je een aanbieding doet. Want dat verhoogt nou immers je waarde. 5. Als je iets niet krijgt, want die kans is er ook altijd... dan moet je een tegenvoorstel doen. En dat is altijd moeilijker dan je denkt. Want daar moet je van tevoren goed over nadenken. En uh, nooit weggaan met een nee. WNL is ook op Twitter te volgen. Het avondspits WNL. Londen. Het huwelijk. Er gaat een hele economie achter schuil. Wie profiteren van het droombruiloft van William en Kate en wie niet... Bnls Martine Wolf zocht de winners en de losers. En wat blijkt, vakbonden en Nederlandse bedrijven hebben het nakijken. Arnold Breitbart, correspondent voor De Telegraaf in, uh, in Londen. Nederlanders, verdienen die eigenlijk ook aan dit, uh, aan dit huwelijk? Was het maar waar, was het maar waar. Nee, er, er wordt niet zo heel veel uh, verdiend door Nederlanders. Er zijn maar een paar reisorganisaties die reizen hebben geprobeerd te organiseren naar Londen. Uh, een aantal zijn niet doorgegaan, maar er zijn wel een paar bussen die, die deze kant op komen. Zoals? Ik geloof dat Peter Langhout deze kant op komt. Deze vijfde dag, die staat hier een uur. Iedere, iedere dag, dan worden ze af. marie Haan van Peter Langhout reizen. Hoeveel uh, toeristen vervoert uh, Peter Langhout eigenlijk jaarlijks naar, van en naar Londen? Oeh, zou ik niet echt exact weten. We hebben op zich wekelijks uh, drie- en vijfdaagse reizen. En die gaan niet elke week, maar ja. toch wel heel regelmatig... Uh, rijden er vijftig persoonsbussen twee keer in de week. Waarom denken jullie eigenlijk dat, dat, dat de Nederlanders... Daar toch niet zoveel voor voelen. We denken zelf dat het toch een beetje te maken heeft met het feit dat het natuurlijk morgen of, of zaterdag Koninginnedag is in Nederland, dat de mensen daar dat ook niet willen missen. En het valt voor heel veel mensen en heel veel regio's midden in de meivakantie. Hoeveel brengt zo'n huwelijk op? Is het bijvoorbeeld meer dan de Olympische Spelen Engeland brengen? Nee, nee, nee. nee, nee. De Olympische Spelen die leveren Engeland veel meer op. Dit huwelijk. Kost ongeveer 6 miljard, maar uh, levert een miljard ongeveer op aan extra omzet aan uh, uh, hotelovernachtingen, souvenirs uh, en extra omzet voor pubs. Op een normaal weekend zijn er ongeveer een half miljoen toeristen in Londen. Uh, en rond het Koninklijk Huwelijk verwacht het toeristenbureau... dat er zo'n 600.000 extra toeristen komen. Dus er zullen ongeveer 1,1 tot 1,2 miljoen toeristen komen, is de verwachting. Uh, het zijn voornamelijk Amerikaanse toeristen die komen met, uh, met het vliegtuig... en die blijven dan een, uh, een goed lang weekend hier. Are you American? No, I'm Bulgarian. I'm from India. Are you American? No, English. English. I'm looking for Americans. Oh, oh. C carry on. There are hundreds of them. <laughs> I see you're camping here with a big sign on the front saying San Diego High. Why do you think the Americans love the British monarch monarchy so much? I think it's because we really don't have anything like this in America. The pomp and circumstance of it and the pageantry is uh, it, it, there's nothing like it in the world and in, in all of history. Yeah. Are they more enthusiastic than the British? Very, very. But it's nice. It's nice. I, I, it kind of rubs off on you. Like, I, I now nu excited when I, I didn't want to watch the wedding at all. But now seeing all the flags and they're all very happy. So. Are you going to watch the television tomorrow? I am now. Or are you going to see, try and see it live? zien? Uh, no, God nee. No. <laughs> de souvenirs precies 30 jaar geleden, toen hadden we blikjes, mokken en hadden we al die standaard dingen met Diana en Charles erop. Wat hebben we dit jaar? Nou, de gouden oude zijn nog steeds niet uit de handel. Je hebt nog steeds mokken. Uh, koekblikken, onderzetters. Maar je hebt ook wat nieuwe artikelen, uh, zoals de koninklijke condooms, de crown jewels. Condooms? Nou ja, het is vooral de tekst die op de doosje staat, die is, uh, die is redelijk hilarisch. Uh, ik geloof dat er in hele kleine lettertjes op staat dat de condooms de uh, kracht van een prins met de flexibiliteit van een prinses in wording combineren. Hoe zijn de souvenirs voor Kate en William selling? Ze flying out vandaag. Wat is het meest popular product? Uh, the mugs. The mugs. Mugs <laughs> and tea How many mugs do you have? Uh, we've sold out. <laughs> totally sold out. Yeah. I hear William has a lot more hair on the photo than he has in real, di in real life. Uh, yes, and it's a different colour. But but that's fine. They're still going well. Okay. Uh, what else do you sell? we've got trinket boxes, plates, and spoons. Are you here only for this weekend, or? Uh, we're here f every day. We're here, but okay. but we're stay doing overtime this weekend. So uh when it comes to profits 4 5 6 or billion times more than than an ordinary weekend Let's just say it's a little bit busier than your average day. don't want to give too much away no, Of course <laughs> yeah. Okay okay thank you Heb je okay. uh, zelf nog iets gekocht Um, ik heb de koninklijke condooms besteld, want die vond ik zo grappig dat ik die wilde. Ik, wilde, uh, ik dacht eerst dat het een grap was, maar ik was wat verbaasd toen ze echt door de deur, door de brievenbus kwamen. Um, en ik heb een aantal mokken gekocht, voornamelijk voor collega's die ze heel graag wilden hebben, maar ik heb er natuurlijk zelf ook eentje achterover gedrukt. MUZIEK het is al weken prachtig weer. Ideale omstandigheden voor een dagje uit. Maar daar gaat het vaak mis, want er moet natuurlijk ook gegeten en gedronken worden. En het afval, dat gooien we dan rechtstreeks de natuur in. En de troep en de zorgen, die zijn voor de ander. WNL die ging op pad met boswachter Joris Hellevoort van het Utrechtse landschap. En opeens stopten ze de wandeling. We staan hier voor een grote container... Die uh, ja, vol zit met afval. En dat is een containertje van uh, ongeveer 4-5 kub. En dat afval, dat. Uh... Hebt u verzameld? Ja, dat, nou ja, ik gelukkig persoonlijk niet. Mijn medewerkers en veel vrijwilligers, we werken ook veel met vrijwilligers, hebben dat verzameld, inderdaad. En dat is denk ik voor 80% is dat uh, zwerfvuil. Je ziet er van alles in liggen, hè? blikjes. Uh, ja, je kunt zo gek niet veel zin hebben. Veel plastic valt me op, hè? Veel plastic flesjes. Misschien aardig om toch even te zeggen dat uh, sinds het afschaffen van uh, het statiegeld op de plastic flessen, uh, zeker de kleintjes, merken wij heel goed dat dat uh, steeds meer gedumpt wordt in de natuur. Ik zou zeggen, joh, statiegeld weer invoeren. 4 uh, kub. Hoe vaak moet u nou geleegd worden, deze jongen hier? Ik durf het niet helemaal te zeggen, maar zeker een tien keer per jaar. En, uh, nou, je kunt... Dat is 40 kub afval. Dat is 40 kub afval, zo is het maar net. En dan heb ik de grote acties, tel ik nog niet mee, die we ook nog doen. Dat is een beetje het probleem. Je ziet nooit dat het gebeurt. Hè? En je hebt twee soorten zwerfvuil. Je hebt zwerfvuil dat gewoon door mensen wordt achtergelaten, uh, die in de natuur recreëren. En je hebt zwerfvuil, wat ik eigenlijk gewoon dumpafval noem. van mensen die nog steeds niet doorhebben dat je bij de gemeente je spullen kwijt kunt. Even de auto parkeren ergens Even de auto parkeren en, hup. en huppakee, flikker maar in het bos. Kan allemaal maar. Nee. Wat treft u dan aan? Dat is het gekste wat u ooit hebt aangetroffen hier. Ja, het gekste. Wat, wat ik wel heel erg frappant vond, was dat iemand volgens mij zijn hele huis geschilderd had en, en gedaan. En echt werkelijk waar al het afval van zijn schilderwerkzaamheden lagen gewoon bij ons in het bos. Ja. En dat betekent, ik heb eens even vanmiddag nog een snel reeks sommetje gemaakt. En volgens mij zijn we iets van een tientje per hectare kwijt of zo. Denk ik alleen aan zwerfvuil. Nou, Zouden er heel veel mensen kunnen denken, ja, een tientje, dat is helemaal niks? Nee, maar als je 5.000 hectare hebt, heb je het misschien over 50.000 euro. En dan denk ik dat ik aan de lage kant zit. Nou ja, voor 5.000 hectare, wij zijn niet de enige organisatie. Dus voor heel Nederland komt daar een behoorlijk bedrag uit. Als je dan ook nog voorstelt dat wij volgens mij maar voor een recreatievergoeding krijgen vanuit de overheid. Hè, om dus de mensen hier te kunnen laten recreëren van 20 euro. Dan zijn we de helft al kwijt alleen aan zwerfvuil. Maar dan moet ik nog wegen aanleggen, paden, he, wandelpaden. Dan moet ik uh, nog een uitkijkpunt maken voor de mensen, een vogelkijkhut. Dat moet er ook van betaald worden. Dus al die mensen snijden zichzelf natuurlijk ook Abs lelijk in de vingers? Absoluut. Nee, absoluut. Iedereen die wat weggooit, uiteindelijk betaalt hij dat zelf ook weer. Moet ja. moet direct denken aan die campagnes in Nederland. Met hetzelfde gemak gooi het in de afvalbak. Dat zijn altijd van die mooie kreten dat ik denk... nou, leuk geprobeerd, hartstikke goed. Maar je moet uitkijken dat je niet te veel geld stopt... in inderdaad dat soort uh, loze dingen. Volgens mij... Kijk, wat wij veel doen, is praktisch. Wij roepen mensen op hier uit de buurt. Zeggen, willen jullie meekomen helpen opruimen? Dat staat dan in de plaatselijke krant. En, op, en zo moet je eigenlijk die weg naar die burger weer zien te vinden. Dat vrijwilligerswerk doen we steeds minder, dit wel? Nou, ik heb hier een vrijwilligersclub van ongeveer 15 mensen. En die werken hier eens in de maand. En daar zitten twee mensen bij. Die doen iedere maand hier het hele natuurgebied... Uh, lopen ze na op zwerfvuil. Het is toch ook niet zo moeilijk om die mensen dan op een gegeven moment te traceren? Ja, dat zou je denken. Wij hebben een project in, in Zijslopen lopen met een school. Die zit midden in een van onze natuurgebieden. En daar hebben we veel last gehad van zwerfvuil. En we hebben gezegd, jullie gaan ons bos adopteren. En dat wilden ze ook graag. En zij gaan nu iedere week of iedere twee weken... gaan de brugklassers gaan in dat bos schoonmaken. En dat werkt? Dat, het loopt nog. Mm, het klinkt niet heel enthousiast, hoor. Jawel, ik ben wel enthousiast. Maar ik merk wel dat het... Uh, de, de, de, er moet ergens een, een omslag plaatsvinden, ergens in die hersens, bij, uh, bij de kinderen. Uh, denk ik van dat het niet stoer is om iets weg te gooien. Bij de kinderen of misschien ook bij die ouders. En wellicht ook bij die ouders. Ja, dat, dat ben ik met u eens. Uh, ik denk dat, dat daar een schone taak ligt. Maar... Schone taak. Ja. Ik, ik weet het niet goed, maar uh, er moet wel wat aan gebeuren. Niet alleen voor sauna klanten, ook voor de eigenaren is het tegenwoordig zweten geblazen. Het aantal sauna's en wellnesscentra is de afgelopen vijf jaar twee keer zo hard gegroeid als de vraag. Om toch klanten binnen te krijgen wordt er gestund met de prijzen... waardoor er bijna geen winst meer te behalen valt. WNL's Alain Lamar trok zijn badjas aan en dook met Dolf Lammers van sauna Lamar in Utrecht de sauna in. Nou, Het zweet gutst hier van ons hoofd. Um... Maar bij mij is dat voornamelijk omdat we nu op dit moment in een zone zitten. Bij u is het ook om iets anders, hè? Het is crisis. Economische crisis. Ja, want hoe ernstig is het? Nou ja, we, we zitten al een paar jaar gewoon aan het zakken in, in, in, in omzetcijfers... Met, met, met procenten tegelijk. En dat is nog niet over. Nee, want even een beetje een indicatie. Hoe, uh, hoeveel mensen had u bijvoorbeeld uh, vier, vijf jaar geleden over de vloer? Nou, daar had ik makkelijk gewoon honderd op een dag. En nu zitten we ongeveer op vijftig op een dag. En hoe komt dat? Uh, heel veel concurrentie erbij. Er, er komen steeds meer grote wellnesscentra. Uh, Neem zoiets als de Veluhoeve en Zwaarduhoeve, die, die, die zie je aan de lopende band op televisie. Daar gaan een heleboel mensen gaan naar kijken en daar verliezen wij klanten aan. Hoe zit het met, bijvoorbeeld met prijzen? Want uh, doet u daar dan bijvoorbeeld ook iets mee? Of? Wij doen ook mee aan allerlei acties, want je moet wel. Het, uh, mensen komen binnen op, op, op actiebonnen. Er wordt ingespeeld door allerlei merken om, om, om, om, om zeg maar sauna-bezoeken weg te geven. En, uh, dat is een hele goedkope manier van reclame maken trouwens. En, en maakt, het, ja, maakt het u zorgen? Uh, in principe wel, ja. Ik bedoel, er wordt geen geld meer verdiend. Ik bedoel, we kunnen het wel leiden, maar uh, er wordt geen geld meer verdiend. Op dit moment verdient u eigenlijk gewoon geen nee, geld? we zijn gewoon de kosten aan het ronddraaien. Uh, Ietsje pietje aan het interen op, op wat we in de loop der jaren verdiend hebben. Maar het is denk ik niet echt leuk op dit moment om uh, een welnesscentrum te runnen. Uh, nee, nee, nee. Dat niet, nee. Dat, uh... Baalt u er ook een beetje van dat er zoveel uh, welnesscentrums eigenlijk uit de grond zijn geschoten het afgelopen jaar? Ja, dat wel. Als, als, als er meer vraag was, dan zou dat geen probleem zijn. Maar het, het loopt net andersom. Nee. Ja, dus de, de, de bezoekers die, die zijn er nog niet genoeg voor al die welnesscentra hier in de buurt. Dat is gewoon uh, een probleem. Wat, wat denkt u wat een oplossing is voor de, voor de toekomst? Nou, dat is niet zozeer een oplossing. Ik denk dat er in ieder geval een ander reclamebeleid gevoerd moet worden. Dat niet alle saunas of alle wellnesscentra over elkaar heen duikelen met aanbiedingen en zo. Want niemand wordt er wijzer van. En, en wat merkt u van uw vaste klanten bijvoorbeeld ook? Verdwijnen die of uh, ja, komen die minder vaak? Of juist vaker omdat de prijzen lager zijn? Ze komen minder vaak. Dat is, uh, vroeger had je mensen die gingen iedere week een avond naar de sauna. Dat is niet meer zo. Nu, nu heb je heel veel mensen die gaan gewoon regelmatig... maar dan één keer in de maand of zo. Dat, uh, ja. Reportage van Alain de Lamar. En wij zijn aan het einde gekomen van deze avondspits. Straks op deze zender Kunststof. Daarin Joost Seelen, hij is documentairemaker... heeft een bijzondere documentaire gemaakt. Zwarte soldaten over de aantrekkingskracht van het nationaal socialisme van Hitler's Duitsland. En morgen op televisie natuurlijk weer ochtendspits op Nederland 1... vanaf 7 uur met Alex Vries en daarin heel veel Kate en William. Verslaggever Ardy Stemmeling is in Londen. En in de studio oud correspondent Peter Brussen... die het huwelijk van Prince Charles en Die nog versloeg. En André van Duin die krijgt een upgrade van zijn linkje. En morgenavond, dan zijn wij er weer. WNL op Radio 1 met Avondspits, wat WNL betreft. Tot dan. Voor Bakker Nederland.